Een groep Joodse kolonisten gooide eind vorige maand brandbommen naar twee huizen en een kind van 18 maanden kwam om het leven bij de brand. De Israëlische premier Netanyahu noemde de aanslag een terreurdaad. Nog niemand is beschuldigd van directe betrokkenheid bij de aanslag. Het is opnieuw druk op de Franse wegen door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. De AWB waarschuwt voor een tweede za zwarte zaterdag. Rond Parijs stonden rond 5 uur vanochtend al de eerste files en ten zuiden van Lyon staat het al over tientallen kilometers vast.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 Zuidland. Al Een jaar geleden ook dit alweer. Jaren negentig. Ja, toen begonnen is hier met een beetje van meestal iets van 25 jaar geleden. Het is echt het is zo oud weer. Ja, dat is echt zo oud weer. Het is ongelooflijk en nog steeds hip. Suicideblonden, later maakte dit ook waar. Natuurlijk de volgende zonne van van de van deurklink van de hotelkamerdeur. Zoiets was, het, geloof ik. En dat nou van wurgsex was, omdat hij er echt geen, geen gat meer in zag. Dat zou, dat zou kunnen, dat, dat weet ik allemaal niet. Goed, het is de tweede de rijden, we gaan het met de 7 minuten overleggen. We kijken altijd even wat er allemaal gebeurt op deze datum. En je kan je melden. Vandaag in 1786 is de top van Mont Blanc bedwongen door Pierre Martel. Hij is 4800 meter hoog. En uh, voor die tijd, voor dus 1786, dachten ze altijd: je moet niet hoger komen dan nou, 20, 30 meter. Want daarboven zijn allemaal geesten. Oh. En als je daar in contact mee komt, dan krijg je: ja, dan gaat het fout aflopen met je. Dus ze vonden het wel heel spooky dat hij die berg ging beklimmen. En uiteindelijk ah. heeft hij nog. Uh, een prijs uitbeloofd voor, van als je het wel gaat doen... dan krijg je zoveel geld van mij. Uh, uiteindelijk duurde het nog 15 jaar voordat het een beetje hip werd. En uiteindelijk uh, gingen weer de, mensen dat doen. Is dat ook de reden waarom uh, al die kruisen altijd op die berg staan? En die geesten... Dat zou zomaar kunnen, ja. Goed, ja. Wat gebeurde er dan weer op uh, uh, deze dag uh, 8 augustus? Ja? ja, de grote treinroof vond plaats in Engeland op, in 1963. De buit was meer dan... 2,4 miljoen pond. Of ten, hier staat 2,6 miljoen pond. Maar het erg is, van, uh, nou, er, zijn, er zijn films over geweest... Dus net zoals met de Heineken-ontvoering uh, hier. Maar er werd maar minder dan 400.000 pond teruggevonden. Ja. Dus iemand is ergens heel blij nog steeds met het geld. Ja, ik denk of dat het dicht ergens begraven. Ja, of hij is dood. Ja, dat zijn nog steeds de verhalen dat Let, ergens... Ja. Uh, Nee, heel veel mensen zijn opgepakt al vrij snel. Een week, week of twee jaar later hadden ze heel veel mensen al opgepakt. Ronald Bix is natuurlijk de bekendste. Ja. Die is, uiteindelijk, uiteindelijk is hij ontsnapt. twee keer ontsnapt. En uiteindelijk hij heeft wel een aantal jaar gezeten. Bij elkaar over 10 of 20 jaar heeft hij gezeten. Hij heeft deelt over zijn hele leven. En hij is nou met pensioen. En uiteindelijk, nou, hij is al met, die pensioen. Ook met pensioen. Hij is met pensioen. Hij is al dood. Goh, maar oh. goed, uiteindelijk oh. heeft hij nu, Ergens in uh, buitenland heeft hij een kind verwekt. En daardoor werd hij niet uitgeleverd. Maar uiteindelijk kreeg hij in 2011 zoveel klachten... Had, uh, dat hij uiteindelijk terug is gegaan naar Engeland. En daar is hij behandeld. En uiteindelijk is hij in 2013 is hij overleden. Dus uh, deze Ronald Biggs is een grappige man. Hij heeft zelfs ook nog muziek gemaakt van de Pistols. Echt waar? Ja? Oh, ja, ja, ja, ja, dat is wel leuk. Oké, okay, wat is er nog meer gebeurd? Ja, In 2006 wordt, uit het ar uh, wordt een ars ars architectonische uh, tekening... Uh, met een waarde van ruim 1 miljoen... Uh, gestolen uit het Russisch staatsarchief. Jeetje, op papier. Het staat helaas niet bij wat wat? waarvan het is. Nee, dat is wel jammer. Dus dat is een beetje jammer, maar ik, ja. Dat waren er meerdere hè? Dus uh, misschien waren het er wel uh, duizend. Oh, oh dat is Duizend van oh, duizend Oh ja, tekeningen. Uur. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja die maar, ja. Meer. Andere dingen zijn nog. Ja, in 1964 de Rolling Stones treden voor het eerst in Nederland op. Maar het concert in het Coer wordt snel afgebroken naar gewelddadigheden. Ja, het, ik heb een stukje zitten kijken en de ja. fragmenten van. Heb je even Je ja, Voor de Rolling Stones, Mick Jagger wordt geïnterviewd. Don't, don't no. Heb je dit wel eens eerder gezien? Nee, dan nooit. En, uh, stop maar. Het concert, want ik heb mijn microfoon niet meer. En uh, het wordt niks meer. Zet, zet de bommen stil. Wat een gekkigheid allemaal. En het grappige is, het voorprogramma werd echt gedaan door een heel knullig. Hoe uh, uh, uh, noem je dat beentje? Waardoor iedereen had gezegd... Jezus, kom nou op met die Rolling Stones. Het duurde veel te lang. Het was veel te traag... en dan ging de Rolling Stones optreden. Ja, toen was, toen was iedereen al een beetje vermoeid. Waren ze door het Lint? Ja, oh. wat is dit nou? Ja. Dus. Maar uh, ik vind het ook wel een beetje hypocriet door de Rolling Stones te zeggen dat ze het nooit eerder hadden meegemaakt. Terwijl, voor mij is er ook ooit bij een concert is er door Angels, uh, als Hells Angels is er iemand doodgestoken of doodgestoken. Dus is altijd wel een beetje op, oproer geweest. Andere dingen? Ja, ja in uh, 1876 uh, krijgt Thomas Alva Edison een uh, octrooi op de stencilmachine. Ik er hem even. Hoewel, oh, dit, dit is een moderne stencilmachine. Maar als je kijkt hoe ver het nu gekomen is met al die prachtige ja. kopieerapparaten. Ja, ja en, en wat, wat heel grappig is, als je het artikel leest. Nee? Dat is echt, het is duidelijk door iemand die fan is van de stencilmachine. Ja. Want de stencilmachine ja. een stencilmachine zeg maar, een, is een machine die met was. En dan laat hij een bepaalde hoeveelheid inkt door, bla bla ja. En heel veel mensen noemen. Als ze gaan kopiëren of zo. Gaan ze stencelen. Dat zeggen best wel Noem ze mensen. Noemen ze dat echt? Ja, maar? ja, dat wordt nog heel vaak. Oh, gezegd. dat heb ik nooit gehoord. En dat. Nee. En dat uh, ja, ik ken mensen die dat nog steeds zeggen. Yeah. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Kopiëren of printen, dat is geen stenselen. Dat is een andere techniek. Ja, dat is waar. Ja. Ja, goed. Nou, goed, uh, Thomas Ederson heeft sowieso heel veel octrooi aangevraagd. Hè. Dat was echt ja. een man die daarin handelde ook. Gewoon. Heel vaak kocht hij iets wat dan niet helemaal af was. ging hij net langs je te putsen in zijn laboratorium. Hé, hey, nou werkt het wel. En nou is het voor mij. Ja, dan ga en ik geld mee verdienen. En daarom uh, is, hij, is hij zo bekend geworden. Ja. Uiteindelijk uitvinders van ja. de groeilamp en dat soort dingen... Precies, maar goed, dat was al een klein beetje bedacht. Hij is het alleen verbeterd eigenlijk. Alleen, het was gewoon, hij was gewoon heel, heel handig daarin. Zakelijk handig, maar ook technisch handig. Dus goed, zo voor het overzicht. Of heb je nog een andere. Nou ja, er serie? zijn wel wat oorlogsberichten dan dat in 1945 de Sovjet-Unie Japan aanvalt, oh ja. verklaart. En Bhutan onafhankelijk in 1949. En in 1990, dat was wel ernstig, dat Irak uh, Koeweit annexeert. Kijk. Dat, dat waren natuurlijk toch wel heftige dingen. Dat waren zeker heftige dingen. <coughs> goed, zo voor het overzicht. Straks even de verjaardagen. En uh, nu even een muziekje, dames en heren. Ja, dat draaien we af en toe wel eens. De Falls, ik ben er nogal een grote fan van. En er zitten plaatjes bij die zijn echt stoeyhard. Die moet je thuis gewoon lekker draaien. Maar er zijn ook een paar plaatjes, een beetje... oh, dat kan wel op de radio. Mountains at Gates. Een mountain at my gate. Hey, We hadden het over bergen? Nou, ze zingen over een berg. En de Volks hebben onder andere meer plaatjes gehad. En What Went Down is een aanrader, maar die is nog een beetje hard voor de vroege morgen. Dus kijk hem anders. Even op YouTube zit er ook een leuk videoclipje bij. De drie vrouwen die zwemmen voor het leven. En uiteindelijk ah. wint de Eentje het. Ja, en die anderen zijn dood. Nou, lekker gezellig, zeg? Weer die <coughs> aan, nog, nog meer leuke videoclipjes. Nog meer aanraden. Verjaardagen en zo. Oh, we hadden het over de verjaardag. Natuurlijk ja. is vandaag 8 augustus. Wie is er allemaal jarig? Nou, we kijken even. En uh, vertel. Nou, wie er al heel lang dood is. is uh, hij is namelijk geboren in 1746. Hieronymus van Alphen. En denk je, je kent overal wel een, wel een Van Alphenstraat. Hè? Ja? Maar hij was een volksdichter. En hij is degene die dus dat, dat uh, welbekende gedicht van Jantje zag... eens pruimen hangen. Oh, als eieren zo groot. <coughs> dat is dus van hem. Nou, hij was een van de eerste die dus het uh, uh, propageerde... om kinderen uh, wel met ferme hand op te voeden... maar toch ook te proberen het goede te, uh, okay. te doen. Het was wel heel wat anders. Vroeger werden kinderen alleen geslagen. Ja, <laughs> en door hen mond ja. houden. Ja, in het, in, het, in, het ge, in het gedicht van die Jantje was het zo... Van dat, dat jongetje denkt van nee, dit mag ik, want vader vindt het niet goed. En toen had hij gezegd, ach lieve jongen, hier heb je... een. Wel, welk jaar praat we over? Nou, ik denk uh, 1800 oh, Oké. Okay. beetje. Okay. Oh, dus als ik uh, dat gedichtje hoor, dan moet ik altijd aan Jochem Meijer denken... Die heeft dat dichtje ook, maar dan heeft hij het over de sauna. En dan ziet hij ja. zo een iets te oud, oude vrouw. En ja. dan zegt hij ook... Jantje zag eens pruimen hangen. Ja, ja, ja. Vandaag is hij ook ja Dustin Hoffman. En hij is 78 geworden. Dat is echt bizar. En ik zat een beetje te kijken, wat is nou echt heel bekend van Dustin Hofman? Is altijd weer dit, hè, van Rain Man. What? I'm definitely not wearing my underwear. What are you talking about? I gave you a fresh pair of mine this morning. Oh, not my underwear. Oh, yeah. I told you to go in the bathroom and put them on. Where are they? Of dit dus gaat over een onderbroek Jacket, in Rayman natuurlijk. Au, au, au, zei hij oh, oh. altijd. Au, oh, au. Oh. En hij had uh, verse onderbroek gekregen van zijn, uh, van zijn broer, die niet autistisch is. En Rayman is natuurlijk autistisch. was dat, geloof ik. Hè? Tom Cruise was dat toch? in de Tom Cruise film. en uh, ja. Dustin Hoffman bij elkaar. En uh, Dustin hoofdman is natuurlijk autistisch. En die kreeg een, een boxy -short in plaats van een balknijper. En dat trok hij niet aan. Nee, oh nee. Definitely niet. Nee, doc, definitely niet. Maar ik vond was vond ik hem ook geweldig. erg Dustin hoofdman is ja. 78 voor de, vandaag. Ja. Nog meerjarige. Ja, uh, Bas van Prooijen is een Nederlandse acteur. Hij uh, speelt uh, onder andere in Goede Tijden, Slechte Tijden en een aantal uh, Nederlandse films waarvan ik de titel nog nooit had gehoord. <laughs> ja. En wie vandaag even oud is geworden als uh, Dustin Hoffman, dezelfde dag geboren dus, ja? Louis Neefs. Louis Neefs. Oh, die uh, weet ik wel van die ene hit. Anita. Oh ja, Anita. Anita, Anita nee, Margriet. Ja, hij heeft het over Anita, niet Margriet. Zo so is het goed. Echt, was was een hit toe, joh. Nee, die niet. Dit is ook Louis Neves. Maar dit was een andere plaats waarschijnlijk voor hem. Had hij eerst Anita en toen... Nee, Margrietje. Margrietje. de rozen zullen bloeien. Oké, okay, dus hij heeft... Ken je de, toch wel? Nou, die ken ik ja, maar wel. Maar dat hebben toch en, al die Nederlandse en artiesten. En hij heeft meegedaan een paar keer met het uh, Eurovisie Zongfestival. Oké, okay, en... En dat was, uh, werd die zevende. Oké, okay, diegene die ook meegedaan heeft met zo'n contest is Hilbrand uh, <kwijnt> uh, Nawijn. Hij is vandaag 67 geworden. heeft toen meegedaan met een of andere... Uh, Context. Alle bekende mensen gaan dan iets nazingen. zingen en hij deed Elvis. Best knap. Ik tuin er niet in. Heel verant na, Wijn. Hij zat in de politiek. Hij zat in de politiek, klopt jij ja, nu niet meer. Ja, ja. ja. ja en uh, natuurlijk uh, in uh, 51 geboren, Louietje van Gaal. Lorie van Gaal, dat is die gozer van dit. Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hij is vandaag ja. jarig, hoe oud wordt hij? Uh, nou, hij uh, is van 51. Ja, dus uh, vier, en, en, uh, 60. 64. 64. En ik het... zei, Yes! Maar <laughs> <laughs> nou, het mooie is zo: We go for it! Precies. <laughs> op, <de, Ja. laughs> op de dag van vandaag dus, <coughs> in 1993, wel op de verjaardag van, van Gaal, heeft de FIFA de allereerste wereldrangwijs. Gepubliceerd. Okay. Dus misschien heeft hij daar wel uh, iets mee te maken gehad. Oh, dus... Nou, ik wil niks meer horen over FIFA. Nee, oké. Okay, Je nee, okay. gaat toch via uh, Ja, precies. FIFA... Mafia, ja. Die ja. is allemaal. Ja. Al met is ja, ja, ja. ja, klopt, ja. Ja, dat is wel waar. Oh. En, en ik heb nog wel mag ik ja? De, ja, de, derde, de derde van 1937. Hè? Want we hadden natuurlijk dus hofman en lulinees. Ja. Maar uh, Cornelis Vreeswijk is ook van die datum. Oh. En dan, die vind ik toch ook wel heel apart. Die man van de nozem en de non. Nozem en de non. Maar hij, hij komt dus oorspronkelijk uit Zweden. Nou, daar, hij is wel in klopt. Nederland geboren. In, ja. in uh, Muiden, maar... In Zweden is er gewoon een tijd een museum geweest van hem. En hij was gewoon echt een volkszanger daar. Klopt, hij heeft daar heel veel uh, uh, uh, noem je dat liedjes gemaakt. In die taal ook, hè? Ja, Niet in de Nederlandse taal, zelf. in die taal. Hij is, echt, uh, is zijn tweede taal geweest. gewoon? Tweede, tweede taal geweest, gewoon heftig. Oké, okay, uh, Marcus, jij had een Ja, uh, uh, Frey Wayne is uh, ook uh, overleden in uh, 2004. Van King Kong. Van King Kong, inderdaad. Ja, ja, man. Dat was echt een leuke tijd. King Kong. Ja. En vandaag is ook jouw Diewertje Blok. Interplaatsjournaal ja. met oh, je Blok. Ja hoor, nieuwtjeblokken wordt vandaag. Toch gevuld. Opa ja. Piet stiekem in Pietenhuis. 58, en... die is van het afgelopen jaar echt heel veel in nieuws geweest. Ik moet wel zeggen dat ze voor 58 er nog goed uitzien. Al zien ziet er goed uit voor je leeftijd. Degene die ook vandaag jarig is, 54. The Edge. The Edge. Oh, die is van YouTube. Van die die. van geef even deze platen. Die is echt zo goed van YouTube. Bullet on the Red Sky. Toen maakten ze nog politiek een beetje goede platen. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk allemaal wat, wat softer geworden en wat commerciëler. Moet er moet toch wat geld in het laadje komen. Dus. Dit vind ik zo echt goed en duister. En het grappige is, hij kan zijn eigen gitaarspel... Dan geef je de stem van Bono. Een duister, he. Voortstuwende bas. Hij kan zijn eigen gitaarwerk ook wel relativeren. Want op YouTube uh, zijn er allerlei filmpjes te vinden. En dan speelt hij ook een stukje op zijn gitaar. Dan zegt hij, dit speel ik dan... Maar luister even, ik speel het ook zonder. This is what I'm actually playing. <hijen> ja, ja, interessant. Wow, oh, ja. The rest it's is wel riff goede that affects the whole thing. You know, stuff. So you're on acoustic, you and he says, "Here's my new riff. It's really cool riff. Listen." Dat is grappig. Hij legt dus uit dat eigenlijk het enige wat hij doet is dat. En de rest ja. doet hij alles met pandalen. Hij zegt, nou dan kom je dus bij een vriend van je. Je zegt, ik heb een nieuwe riff, heb ik. En dan ook, dat dun, dun. Okay. is mijn riff. Oké, dat is het. stelt eigenlijk niet zo wel voor. Nou, de, de, de, ook, wie ook nog jarig is vandaag, hij is al overleden in 2003. Maar hij, hij komt van uit 1907. Bennett Lester, oftewel Benny Carter. Maar hij werd ook wel als The King genoemd. En uh, hij was gewoon echt een fantastische saxofonist. En hij heeft ook echt arrangementen gemaakt voor hen. en en Duke Ellington. Oh, Oké. Okay. Uh, Benny die, Carter. Ja, die man was echt. Als je de foto ook ziet, hij is het gewoon echt een bekende man. Ja. Kijk, ja en hoor. ik heb nog één, uh, één leuk, uh, nou leuk, één opvallend iemand uh, die uh, in 2005 op deze datum uh, is overleden. Dus Ilse Werner. En uh, dat was een Duitse uh, zangeres, maar ook actrice. En nou denk je, waar moet ik die van kennen? Ja. Nou, die heeft in heel veel uh, uh, Duitse uh, nazi-propaganda-filmpjes gespeeld. weet wel. Dus uh, ja, de... uiteindelijk heeft ze er afstand van gedaan. Ze ja? is ook niet vervolgd. Nee? Maar ja, ja, zeg maar voordat de nazi's echt... Uh, was zij zeg maar het, het boegbeeld van de, van, de, uh, van de propaganda-filmpjes voor... Uh, Ilse? De... Ilse Werner. Oké. Okay. Uit welk jaar? Uh, 2005 overleden. Oh, verleden, Het oh, is 84 geworden. Ah, okay. oh, oké. Okay. Goed, ver een stukje geschiedenis. Degene die de jaren waren en die ook nog overleden. Hebben jullie toch al deze plaat? Ik wil even kijken. Ik, hem, uh, ik ben even het spoorbijster. We een plaatje. Die eerste Werner is dus half Nederland. I can be quiet saying my name.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 I feel a fire, I see a flame, set me a light, bring me desire, bottled up tight, like caging the ocean, dousing the sun, download the sky, bring me emotion, bottled up Crossing with mine And maybe it's true a part of the blood samengesteld werk ik van de helft niet weet. Ik, vond mij, ik had het toch allemaal even opgeschreven, maar het is echt het is niet goed overkomen. Zeg. Goed, uh, touching the fire, kissing, weet ik van Het is bijna half straks wat nieuws over, uh, over Zandvoort en zoiets... ...en wat er allemaal speelt en zoiets. Er is natuurlijk ook heel veel uh, heftig nieuws over sowieso die 20 uh, ...dame die... ...Duitse vrouw die verdronken is waarschijnlijk, want anders is ze ja. nog steeds niet gevonden... En eh, ook dus ook dat Emhuiden, dat de potlood de potlood Venter, de rukkende renner, renner de rukkende renner, dat was ja, het. Ja. ja, ja, ja, ja. ja en die zou denken, jeetje, dat, als je dat soort berichten leest, denk je, dat is echt komkommer Ja, maar in, ook in die mate van, wat ik ook wel, ben, ben jij er wel eens bang voor dat als je iets in een glasbak doet of zo, dat je morgen die sleutel laat vallen daarin. Dat kan. Dan heb je ja? een gehoord ja? in ja? Al. Ja. ja. Maar er was dus een man en die had dus inderdaad ook uh, zijn spullen in een vuilcontainer gegooid wat is de sleutel dus erin uh, laten vallen? En hij denkt van, nou weet je, ik ga het gewoon. Uh, hij was er zelf ingekroopt. Oké. Okay. Ja, maar hij kon er op eigen kracht niet meer uitkomen. In een glascontainer? Nee, dit, dit was een vuilcontainer. vuilcontainer lekker dat okay. was stinkend. Ja? En de uh, brandweerlieden hebben hem uiteindelijk wel uit zijn benarde politie kunnen bevrijden. En de sleutel was ook nog teruggevonden. Kijk, hey, kijk. Maar uh, dan is wel mijn vraag: wat voor container was het? Want zo'n ondergrondse container, als je daarin kruipt, nou dan val je een ent naar beneden. Ja. Alle, alles voor mijn sleutel, hè? Ja, nou ja nee, ik kan wel, je sleutels. Ik... Je kan je huis niet meer in. Heb jij ergens reservesleutels liggen? Ja, en, uh, ik, ik ken mezelf. Ja. En ik... De kans dat ik mijn sleutel vergeet is best wel flink aanwezig. Oh, dus je hebt dus, overal reserves liggen. Uh, een maat van me heeft de sleutel. Mijn ouders hebben de sleutel. Oh, heel slim. Uh, mijn onderbuurvrouw heeft de sleutel. Dus dat ja, komt allemaal wel goed. Oh. <laughs> nou, je kan hem hier. We hebben hier een uh, sleutelkluisje. Misschien kan je hem er ook bij doen. Ja, nee, dan heb ik straks al die, al die CFM'ers aan mijn deur. <laughs> ja. ja, we dachten, we nemen even een kopje koffie. Dus uitkijken als je geld uh, levert voor iemand. Als je het... Uh... Als je niet terugbetaalt, dan merk je van hey, leeg oh, gehaald. Oh, die heeft ook een sleutel voor me. Oh, ja. dat ik, oh, dat was ik even vergeten. Nou goed, ik kan het over komkommernieuws. Nou, dit vind ik echt geen komkommernieuws. Buitenlandse reizen, akelijk uh, vaak fataal. Vandaag namelijk uh, ja, een stuk te gelezen. lezen over die, uh, die quad, die Kelly 19, komt bij in Griekenland leven... bij een uh, Griekse quad-rit. En uh, ze zat bij iemand achterop en uiteindelijk uh, ongeluk zet ze dus vrij. Hij heeft het zelfs beslag dood. Op. En dan doen ze bij de Telegraaf altijd even een leuk kopje erbij. Buitenlandse reizen, vaak akelijk fataal dus. 14, nee, 140.000 Nederlanders komen om in het buitenland. 140.000 Nederlanders komen ja, om in het buitenland met vakantie. Maar ook mensen die daar gewoon een tijdje werken. Ik schrok er wel een beetje van. Ik had ja, echt zo'n, what the fuck man, ik, ga, ik hij, blijf in Nederland. Ja, maar ja, hoeveel komen er om in Nederland? Dat zijn er meer? Dus kun je beter naar het buitenland gaan? Uh, ja, dat is ook weer waar. Zo had ik het ook weer Natuurlijk Heel veel, heel veel mensen, voor, vroeger was het zo, van, als je op vakantie ging, dan ging je... Met je caravanetje, als je geld had. En anders met je tentje, als je iets minder geld had. Ging je of in Nederland staan... of als je ging naar buitenland. Ging je naar Duitsland of zo. En dan ging je voor je tentje zitten... en dan een beetje misschien een stad bekijken of zo. Tegenwoordig is het natuurlijk zo... we moeten allemaal meer, meer, meer doen. Ik ben er zelf ook eentje van. Yes. Dat je gaat bungee jumpen... en je gaat met kwads rijden... en motorrijden terwijl je... want dat mag daar, want je, maar je hebt je rijbewijs nog niet. Weet je wel, dat soort dingen. Yeah. ja Het is niet zo heel gek dat... Ze, mensen gaan steeds vaker dingen doen die ze eigenlijk niet kunnen. En op steeds hogere niveaus. Ja, de kans dat er wat gebeurt. Ja, ja, ja. Het ja. heeft er niet voor niks. Het past ook. Pas ook weer een verhaal over een vrouw die kon duiken was geweest. En wel wat ervaring had, maar niet echt helemaal volleerd. En die ging ook heel diep duiken. En uiteindelijk miste een platform op wat 30 meter of zoiets. En uiteindelijk komt ze op 50 meter uit of zo. En uiteindelijk, ja, daar had ze te weinig zuurstof. En uiteindelijk ja, nou ja, bleef die... ze daarachter. Samen met een vriendin. En zij herinneren het. Maar die vriendin, die was dus... Ja, de automaat was eruit gevallen uit de mod. Want wij in een eentje overlezen, de andere gaat dus dood. Prij heftig heftige vakantie zijn dat, ja, maar he? Je, hebt, je ja. hebt altijd met dat duiken zo'n extra uh, luchtding altijd op, je, op die vesten zitten. Ja. Wordt het geval dat nou, je, je mededuiker geen zuurstof meer heeft. Nee. Kun je, en dan kun je samen naar boven. Maar je moet ook weer niet te snel gaan. Nee, want... Maar zij uh, gingen te langzaam. Ja. En dat is ook ja. weer zo. Nou goed, lekker een leuke praat. Blijf dit jaar gewoon in Nederland, zou ik zeggen. Goed. De nieuwe single van New Order. Altijd even binnen. Maar ja... We hebben Joy Division nog steeds in de hoofd, dus we, zoiets... we blijven hem toch gewoon luisteren. Ik vind Crystallize. Crystal vind ik nog steeds de leukste plaat. Dit is de nieuwe heet. Restless dus. New order. Hier bij Zivam straks de voor berichten bericht wat later dan normaal. La, la, la, la. What the can you Ik uh, Klassiek, straks deze plaat. Ik voel me zo onrustig. Ik voel me onrustig. Dan zingen ze New Order, uh, een van de laatste platen die ze hebben uitgebracht. Het hele album is ook uh, nog wel ergens te vinden in de Het is 5 uur over half tien en wat later dan normaal. Maar hier zijn dan de Zandbordse berichten! Doe ze even normaal, man. Gek. Goed, uh, ik kan er onder andere melden. Vandaag begint het weer, Jazz Behind the Beats. Het is natuurlijk een beetje stil geweest na 2012. En uh, iemand die daar echt wel echt heel veel tijd in gestoken heeft... is natuurlijk Don uh, Arizen. Die heeft, uh, die heeft natuurlijk uh, zijn café Omstee verkocht. Hij heeft zijn handen vrij nu en hij heeft veel mooie dingen voor Zandvoort gaan realiseren. Altijd gek geweest van, uh, van jazz. Is dit wel jazz dan? Is dit blues? Ja, maar goed. En nu dacht hij zoiets van, ik ga daar weer wat tijd en geld in steken. Hij heeft ook zijn contacten en kan ook bepaalde bands en artiesten... voor een redelijke prijs deze kant op laten komen. Dus uh, vandaag dus, uh, laat het begin dat ik zit even te kijken. Of nog ja, tijd om, uh, om 1900 uur. Om 19.00 uur. Tot, uh, uh, tot uh, een uurtje of 1. Uh, op op ha sorry, half één. Half één. oké. Okay, op het Raadhuisplein dus. Ik hoop niet dat er heel veel bassen zijn. Er zijn toch niet heel veel bassen, hè? Nee, het is... Uh blues en jazz. Oké, okay, dus, nee, uh, want ik vind, ik vind Bas een zo hard in Zandvoort. Ja. Dat vind ik wel heel zeker nou ja, eh, Ik hoop uh, dat, ze, uh, dat ze alles kunnen horen, want ja. uh, tegelijkertijd uh, op vandaag en morgen is het de DNRT Racing Day op Strip Park Zandvoort. Dus ja, het is... Uh, ja, maar diezelfde Bas klaagt daar ook over. Diezelfde Bas? Nou, die van het klagen over de bassen in het dorp. Oké. Okay. Uh, maar er is dus weer racen. Er is weer race en, uh, en ook de Kids Fun World uh, ja, is uh, morgen de laatste dag. Dus, uh, de, ja, en vanavond de... vuurwerk, hè? Dan nou, nog even om half elf. Oeh, dat is altijd wel leuk. Dat is leuk. Dus het wordt vanavond zo gezellig. Oeh, want vanavond, uh, er is ook een circus in Zandvoort. Nog steeds. En uh, vorige week zijn de kaarten uitgedeeld. En dat uh, is vanavond om half acht. En dan heb je om half elf uh, heb je, uh, vuurwerk. En daarnaast heb je dan, uh, kun je nog even door het dorp heen. Helemaal leuk. Een heerlijke dag. En boek uh, ook nog even een hotelkamer, zou ik zeggen. Ja. We hebben allemaal, uh, we hebben allemaal alles gehad. Uh, Anders uh, voor berichten zijn van, de van uh, 15 tot met 21 augustus... ...vindt de vierde editie van het Europese kampioenschap Zandsculpturen plaats. Ja, het centrale ga. thema is uh, Van Gogh en tijdgenoten... ...in het kader van de 125e sterfdag van Sint Van Gogh. Is dat natuurlijk ook logisch. Er zullen bijzondere kunstwerken verschijnen zoals van Van Gogh... Paul had er ook zijn natuurlijk. Maar het was een stel met z'n twee. Altijd lachen. En heel veel vrouwen. En verder ook Rodin en Camille Claudel. Claudel. Claudel, Rodin is het. Rodin. Rod Rodin, sorry. Precies. Ik ben een beetje in het vandaag. Maar goed, veel sculptuur. En is zelfs ook nog een sculpturen... Uh, Toer, Dan kan je ook naar Nuven, want daar heb je ook een soort. Uh, ook zandsculpturen daar zijn dat te zien, dus. Uh, je hebt het ook uh, wel. Kijk even op www.sandsculptureroute.nl. Er worden zelfs via Groupon uh, vrij, uh, kaarten te uh, koop aangeboden met ja. korting. En dan moeten mensen dus betalen voor de sculpturen. Bij ons is het gratis, mensen. Nou, ze hebben al lachen gewoon. En er komen zeven kunstenaars in Nederland die dus die dingen gaan bouwen. Ja, ik wil nog vertellen dat vijftien. Uh, augustus is er een beach clean up startpunt Thalassa. maar dat is dan eigenlijk ook weer in samenwerking... met het maken van de plastic Madonna. Hè? Want dit had ik nog niet helemaal verteld. Maar de bibliotheek Zuid-Kennemerland stelt dus haar vestigingen beschikbaar... voor het inzamelen van plastic PET -flessen, PET-flessen... die rondzwerven in de natuur en op straat. En van 10 augustus tot en met 30 september staan ze daar. En ze gaan dus met die gerecyclede plastic uh, flesjes... Gaan ze dus 3D-printers met uh, gaan ze kleine stukjes van de Plastic Madonna maken. En gezamenlijk vormen al die stukjes de Plastic Madonna. En dat wordt een beeld van een liggende vrouw die haar kind de borst geeft. Toch zeg? Met een nou. lengte van 12 meter. Dus ze heeft een borst van 12 meter. Daar idee nee, nee hoor. Het hele beeld. Ja, je gaat toch serieus op in. Ik me wel even nakijken, hoe groot zal die borst zijn? <laughs> Ja, maar ja, ik, nou, groot genoeg om even, even te voelen. Aan te sabbelen. Ja, ja, nu tijdens, klaar. De tijdens de Olympische Spelen in 2016... Ja? zal het beeld dus onthuld worden op het strand van Rio de Janeiro. Oh. En de stichting Clean, K-L-E-A-N, die heeft dit gedaan. En die willen gewoon mensen motiveren... om één keer per dag één stuk zwerfvuil bijvoorbeeld plastic, op te ruimen. En denk er ook even aan, nou, als je ook weer een wasje doet... Zo, gisteren opnieuw nieuws als je een wasje doet... gaan er ook echt duizenden deeltjes plastic gaan... het water in en komen uiteindelijk in de zee terecht. Van, van je was? Van je was. Hoezo heb ik het over plastic stukjes aan mijn kleding hangen? Nou ja, je hebt het over... Uh, nou ja, goed, nee, dat schijnt gewoon in je kleding te zitten. En als je ja, het was, ja. komt het uit je kleding. Ja, in, Nederland, oh. in Nederland valt dat best wel mee. Want Nederland, het riool komt best wel direct uit op de zuivering. En dan komt het niet zo snel terecht in... Uh, maar de zee. er zijn landen waar inderdaad gewoon het ja, open riool gaat, de zee, ja. zee in gaat. Oké, okay, nou goed, ik, ik vond het verontrustend. De plastic soep uh, draag je op die manier wel bij natuurlijk. En uh, als je dan een wasje aan het doen bent... Nou, dan, dan gaat het niet. Oké, okay. zover de stad van het berichten, dames en heren. Ik was even vergeten dat we daarin zaten. Ik hoor stemmen. Ik nam nou maar mee. Ja. Oh nee, het zat in de muziek, sorry. Uh, even een van de leuke plaatlaatsten is Albert Hammond junior. De zoon van natuurlijk. En born slippy. Sleepy op de Zaterdagmorgen. Ja, het is niet de Born sleepy van Underworld dat hij die, die gecoverd heeft. Dat zei ik, zei ik vorige week ook al, maar dat is dit. Echt, een heel iets dus anders. Qua talen, qua teksten, dat ff, komt niet in het buurt gewoon. Dit is gewoon echt een origineel plaatje van Albert Hammond Jr. In de Zaterdagmorgen. Ik zal vandaag weer de kranten lezen. Dat is gewoonlijk natuurlijk. En wat me opviel in de kleskant van Nederland... Het is best wel moeilijk natuurlijk, want al het nieuws is al op uh, nu.nl geweest of op internet, weet je wel. Of je mobiel, denk ik, oh, dat heb ik al gelezen, dat heb al gelezen, dat heb al gelezen. En in de krant wordt het steeds meer een, een streekkrant. Dan lees ik iets bijvoorbeeld over een, een fanatieke zwemmer, een, uh, een, een slager in Den Helden bijvoorbeeld. De man is uh, Gert-Jan Wit, hij is 51. En hij gaat dus, uh, vandaag gaat hij zwemmen van uh, Den Helden naar Tessel. En hij wil uiteindelijk straks ook het kanaal gaan overzwemmen. Hij is heel fanatiek. Hij werd uh, geïnspireerd door Bovenair van Dorens. Die oh. zag hij toen ook zwemmen. Toen dacht, dat ga ik ook doen. Want ik heb voor de hoogte Als Bo, als bo, dat, kan, als bo dat kan, kan ik het ook. Die sprong nu met koud weer uh, de, de, het kanaal in. Of nee, noem je de gracht in, in, in, uh, ja. in Amsterdam. En raakte toen zwaar onderkoeld. <lacht> ADHD er ook. Zwaar dubiel ook. Maar goed, in ieder geval deze geert hey, hey, Jan hey. de Wit... Ja, het is Niks mis vent. met ADL. Nee, nee, dat is, waar, dat is waar. Maar goed, hij, hij, hij deed een beetje raar. Maar, maar ja, goed, deze... Niks mis is ook niet helemaal de goede... Nee, nee, nee, nee. nee. Maar goed, sorry. Je moet het vuren. Maar goed, deze Gert-Jan de Wit in zijn zwembroek met zijn collega's op de achtergrond... In de slagerij, dat moet dan in de kletskant van Nederland. Dat is dan wereldnieuws. Dat is al niet. Volgens mij moet dat dan gewoon echt We meer in een, uh, een kommartje even in beeld brengen. En dan valt bak op Schiermonnikoog. en Koog. Dat is ook niet dat de krant vandaan te slaan. Natuurlijk met de burgemeester Stellingga, die is 57 en die heeft een relatie met een, een jonge vrouwtje. Yeah. Nou, lekker toch. Is de, die is wel, 28, is moet even slikken, want ik krijg zelfs helemaal een beetje water in mijn mond ervan. Uh, die heeft jongere kinderen, maar die, uh, die was met een andere relatie. En hij heeft gewoon zijn eigen vrouw aan de kant gezet. Die dus niet op Monaco woont, maar op uh, het vasteland. En nu gaat hij samen met haar hokken. En hij is burgemeester. Heel veel mensen op Monaco vinden dat geen goed voorbeeld. Ze dus zeggen van, schande. opzouten. Gaan ja, nou, Ik vind dat we er allemaal niet zo druk om moeten maken. Dit, dit moet allemaal in de klitskant van Nederland. Dat is dan wereldnieuws. Ik ga de andere kant doen, denk ja, ik. Ja, vind ik ook. Ik nou, zeg het gewoon. Ja, een financieel dagblad of zo. Dat, uh... Ja, de financieel dagblad. Of de trouw of de. Nee, nee, nee. Dat is een. Dat is Dat is allemaal. Ja, ik ja. vind het allemaal niet. Heel slim overkomen. Goed. Ja, en ze zijn razend populair. En, ja. Uh, ja hun personage is af en toe een beetje vervelend. Ja, irritant. De, de minions. Ah, ja, uh, de minions. Als je, ze, als je niet weet waar ik het over heb, dat zijn die gele mannetjes met tuinbroek aan. Uh, je komt ze overal tegen. Op uh, tassen voor kinderen. Op. Uh, etwiez ze zijn erbij, die hebben slechts één oog ja, en, daar, oh ja. en al die uitdrukkingen in dat ene oog dat vind ik wel heel knap maar in ieder geval ze ja. zijn onwijs populair van de film verschrikkelijke Ik en ze krijgen nu ook hun eigen film maar goed eentje die was wel uh, ja die ging net even te ver het was een, namelijk een 11 meter hoge minion ja. en die uh, ja, was losgeraakt het was zo'n opblaasbaar uh, geval oh zo'n eentje <laughs> bijna de ja, eentje ja, ja. zo'n soort ding inderdaad en die was in Dublin uh, ja losgeraakt, door opdrift, de wind meegenomen. Opdrift. En die was zo over de weg gaan rollen. En je ziet dus echt zo in dat filmpje... zie je gewoon een auto die dus remt. Yeah. Een klein beetje achteruit wil, maar niet snel genoeg gaat. En dan zie je hem echt zo opgeslokt worden door die lachende. Want ja, er staat gewoon zo'n big op Ze lachen altijd, ja. Een lachende uh, minion. Het ziet er echt gewoon een beetje... Oh, ze zet gewoon even uit op onze pagina. Ik, uh, ik ga hem delen. Komt oh, geweldig. Goed. En de minions zijn eigenlijk bedoeld om... Uh, de, wat wist ik weer? Was de van twaalf. Ze proberen altijd de grote, de grote ja, wezens de, de, te helpen. De, nee, de, de, uh, de grootste slechterik op deze aarde willen ze helpen. Oh, ja, Daar ja. werken ze nu ook voor McDonald's. Oh, echt waar. <laughs> ze hebben alvast de kleur natuurlijk. En vaak lukt het niet, zie je dan in de filmpjes. Dus ik vind het een leuk gegeven. Je moet toch altijd weer iets nieuws bedenken. Dat hebben zij gedaan destijds. Ja, en uh, de hype regelen. Dan krijg je allemaal geld van al die, uh, al die gadgets. Ja, natuurlijk. Dat is het. Die hebben dingetjes. zelfs, leuk beentje. Natuurlijk alleen maar leuke muziek. Wij zien je aan. naar de grootste hits. ga je even wachten, Bros. Ja, wat allemaal voelt natuurlijk, hè? Ja, ja precies. Wat de fuck, man! Goed, Wolfelsers is en bros hier in de zaterdagmorgen. Dan gaan we tien uur. Loopt alweer tegen tien uur. Wel een volledige zin uitspreking natuurlijk. Ja. En uh, na tien een goede morgens wordt vanuit Hoogland. Het hotel in het centrum. Goed, uh, ja. Ja, waar ik nog even mijn frustratie over wilde uiten... Uh, Altijd goed. ...is de politiestakingen? Ja. Het insert me echt helemaal niks... dat, ze, dat die voetbalwedstrijden niet doorgaan. Nee, Daar dat dat, maken mensen zich toch wel heel erg druk om, hè? Ja. Maar, ik hoorde gisteren ook jongelui straalt op uh, de politie... zijn hoeren van justitie, dat soort dingen werd geroepen. Wow. En, maar, maar ze goed. verdienen ook helemaal niet veel, hè? Terwijl ze zelf een risico lopen. Ik snap best ja. dat ze wat meer willen. Ja, ja maar, dat is waar. Maar, en ik vind ook, zeg maar, de, uh, weet je, het feit alleen al... dat een, een wedstrijd niet door kan gaan... omdat er geen politie bij aanwezig is... Ja? Ben ik al een teken dat misschien iets niet helemaal klopt met die voetbalwedstrijden. Eh, volgens mij moeten ze dat zelf allemaal gaan regelen. Gewoon. Ze hebben natuurlijk allemaal mensen in het stadion rondlopen. Dan zie je een paar van die gele poppetjes. Nou, zijn er vier, vijf. Minions. Die... Ja, en... Minions. Ja, dat zijn oh. minions. Die willen de bad guys helpen. Ja. Oh, nou, nee, oh, ja, niet Nee, helemaal. dat gaat... Al ja, nou, nee. FIFA willen ze misschien wel helpen. Dat is ook een bad guy natuurlijk. Maar in ieder geval, dus die gaan dan alles regelen. Die lopen er echt bij. Zich, dat, dat, dat reden we allemaal niet. Dat reden we allemaal niet. En buiten staat er nog een beetje politie. Daar vaak gebeuren al veel meer, nog ergere dingen natuurlijk. Maar ik vind dat politie er eigenlijk helemaal de handen van af moet trekken gewoon. Echt, dat vind ik gewoon, Dat voetbal is niet heilig of zo. Nee, en de weet weet je niet dat er dat een is, recht op. Als ze dat doen, dan uh, op een gegeven moment is er gewoon niemand meer over. Dan zijn ze allemaal... Uh... Maar, het is een echt een, een, een ding. Kassie Weilen. Jij begint meteen weer in Ja, Gewoon ja. anders Nee, maar als je het er op, gewoon op, een zelf op, omheen, ja. lost het probleem zichzelf op. Oké. Okay. Ja, jaren zeventig mentaliteit. Zeg, kom op jongens. Dat kan niet meer. <laughs> dat is echt... Nee, dat is fout. Nee, ja, ik, ik vind het wel goed dat ze protesteren. De politie. Want ze mogen bijna niks meer natuurlijk. En die voetbalstrijden. Ja, dan moet dat maar even wachten, jongens. Zo'n mannetje met een balletje. Nou... Pff. Ik vind het niet zo erg dat dat even. Nee, maar, maar misschien komt het omdat wij <laughs> geen fan zijn van voetbal. Oh, is dat het? Oké. Okay, okay. Ja, maar joh, het nee, protesteren ook. Alsof, ja, dat ze geen leven hebben daarnaast naast het voetbal. Nee, dat hebben dus ze waarschijnlijk. Uh, niet. Dat is ook waarschijnlijk het geval. Ze hebben voetbal, een biertje, een werk en seks. En ik zou dat. Maar, ik, oh, ik weet niet, oh, ja. Oh, is het is vrij wel simpel niet. allemaal. Ja, oké. Okay. Nou goed, ik, ik hoorde wel grappig. Ik hoorde dus die jongens protesteren van de, uh, de politie en hoeren van de justitie. En ze moeten dit en dat allemaal. En op een gegeven moment, dat klonk vrij heftig op Radio 1. Was dat? Geef het een paar van die mannen die erbij stonden. Ja, is zijn voetbalwedstrijd, dus vandaag hadden ze niks te doen. Nou, joh, dan gaan ze toch even lopen roepen hier in de straat. Vind ik ook niet erg. <lacht> waar echt heel ruw. Oh, zo kan je het ook bekijken. Ja, ja, okay, dat wil je het bekijken natuurlijk. Nou, wat we bijna waren vergeten is natuurlijk de Jolande keuze. Dat kan, dat kan niet. Dat is echt schandalig. Ja, dat het er tussendoor glipt. Ik voel me ernstig gepasseerd. Ik pak even mijn stokpaardje, goed? Ja dit, ja, dit past. dit, dit, past, echt. dit is, uh... het past gewoon echt bij dit weer. Ja, echt maar. Muziek uit de oude doos. You got women, you got women on your mind.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 muziek. We hebben het pootje baren. Het hmm. is bij te komen op zo'n zaterdagmorgen. Ja. Het land tegen einde van het einde het radioprogramma. Toebak leeft straks aan tien uur Goedemorgen, Zandvoort natuurlijk. Jaren 70. Wat is dit? Zo Martijn van? Het is um, Mango Jerry. Mango Jerry. Wie kent hem niet? Ja, precies. Zo gaat uh, de Jolande keuze. Er en... is het laatste nieuws. Ja, breaking news. Breaking news. In Zandvoort is vandaag de hoogte van de Rheeksbegade Zuid... een lichaam aangespoeld... De politie wil nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat... maar de plek op het strand is afgezet en de politie doet daar onderzoek. Nou ja, het vermoeden bestaat natuurlijk wel... want de afgelopen dagen werd intensief gezocht naar een vrouw... die woensdagmiddag verdween, in de problemen kwam. Dus het vermoeden is dat zij het misschien zou kunnen zijn... maar ze willen het nog niet met zekerheid zeggen. Nee. Dus nou ja, na de berichtgeving volgt... ja. Het is, het, is, het is vrij heftig. Het is toch nou, af dat zoiets dan gewoon door die stroming... zo ergens ja. anders terecht kan komen. En er staat bij dit bericht ook een foto van inderdaad... het menselijke lint uh, wat uh, toen uh, ja, was. Ja, keten. Het, het is toch wel heel, uh, heel mooi dat, het dan zo, uh, dat mensen zich gelijk aaneensluiten... om te helpen. Om te gaan zoeken. Lijkt me vrij heftig ook, als je het dan wel tegenkomt. Ja. Ja. ja. ja. Goeie ja. nemen die haren. Ja. Woehoe. Dat lijkt me ook als je van die brandweerduikers... die dan gaan zoeken naar een lichaam. Dat lijkt me ook zo. Ja, ja. Nou, die zijn er een beetje op getraind... Ja, maar deze mensen die gaan ja, zo dat... spontaan meedoen. Zo'n reddingsbrigade het zijn allemaal vrijwilligers. En die uh, doen het allemaal voor de gezelligheid en zo. Een leuk, een beetje varen. Maar dit is toch wel heftig. Dan. Voor de gezelligheid. Nou, zeg. Die reddingsbrigade, ja, mensen krijgen zwemles en alles. En ja? het is één hechte groep. Ja? En dan is dit toch wel iets heel heftigs hoor. Er ja, zal wel zeggen, zeker al ja, okay, een beetje ja, nazorg nou, plaatsvinden. Ja, okay. Ze zijn nee. het niet gewend. Dit soort dingen hier. Nee, oké, okay, dat is wel goed om te zeggen. Ja, ik denk dat ze er altijd wel een beetje een training ja, in krijgen. Ja, ze krijgen toch? er wel training in. Training. Ze zijn... Hoe ga ik om met aangespoelde mensen? Nou, ik ja, denk het... dat het toch wel het best heftig is, hoor. Het, ja. gebeurt, het gebeurt inderdaad niet zo heel niet vaak. Niet zo heel dat vaak, dat ze, nee. ze redden heel vaak mensen, maar het gebeurt ja. niet zo heel vaak dat er iemand overlijdt. Nee. Nee. Dus ik denk inderdaad dat het voor hun ook heel, heel heftig is. Ja, ja. ja goed. dat is fijn. We gaan er weer tussenuit. We gaan er weer tussenuit. Ik zal zeggen, volgende week ben ik er niet. Dan dus nee. zijn jullie met z'n twee of misschien nou, met z'n drie. misschien doet Willem Bruijs mee. Wow. Gezellig. Willem Bruijs, bedankt voor je aandeel. Ja, bedankt. Ja. En bedankt ja, hij is voor uh, het nieuws het allemaal. vandaag. Gezellig. En wie weet, je wie weet sluit hij volgende week dus aan voor het radioprogramma Toebak Leeft. Ik ga er even een weekje tussenuit en ik ben er over twee weken weer. Oké. Okay. Fijne, Fijne, Fijne, Fijne vakantie. Fijne vakantie. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zier Maar nu eerst het